9 uur, Dikter ik met het NOS Journaal. De ministers van Financiën van de Grote economieën, de G7... voeren waarschijnlijk in de loop van de dag telefonisch overleg... over de onrust op de financiële markten. Officieel is er niets bekendgemaakt, maar bronnen melden... dat er zal worden overlegd voordat de Aziatische beurzen morgen opengaan. Afgelopen nacht zouden er al voorbereidende gesprekken zijn gevoerd. De beurzen zijn wereldwijd gekelderd door de schuldencrisis in Europa en de VS... Politici uit de grote landen willen de rust op de markt herstellen om te voorkomen dat er een nieuwe recessie komt. Ook is er vandaag een zeldzame spoedbijeenkomst van de Europese Centrale Bank. De ECB overweegt staatsobligaties van Italië en Spanje te kopen, maar het bestuur is intern verdeeld over de kwestie. De angst bestaat dat Italië en Spanje binnenkort ook moeten aankloppen bij het Europese noodfonds. Standard Poor's heeft het besluit verdedigd om Amerika de hoogste kredietstatus af te nemen. Vooral de trage politieke besluitvorming was aanleiding om de status te verlagen. S&P spreekt de kritiek van het Witte Huis tegen dat er een overhaast besluit is genomen op basis van onjuiste cijfers. Standard Poor's verwacht niet dat de politiek en de VS het in de toekomst wel makkelijk eens wordt over de noodzakelijke bezuinigingen. S&P is de enige van de grote drie beoordelaars die Amerika's kredietstatus heeft verlaagd. Aan de oostkust van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd... in verband met een tropische storm. Duizenden vissersboten zijn teruggeroepen naar de haven. De storm trekt langs de kust bij de miljoenenstad Shanghai. Hoewel de stad niet vol werd getroffen... hadden de inwoners wel te maken met harde wind en zware regenval. Op sommige plaatsen viel de stroom uit. Vluchten van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De verwachting is dat de storm aan het einde van de dag boven land komt. De storm die al sterk in kracht is afgenomen... heeft op de Filipijnen vier mensen het leven gekost... En op het Japanse eiland Okinawa veel schade aangericht. Het weer eerst zon, later stapelwolken, gevolgd door een enkele bui. Maximum temperatuur een graad of 22. staat een stevige zuidwestenwind. De komende dagen herfstachtig met bewolking, buien en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Kom dit weekend naar de Oldtimerdagen dagen in Tillichten, Overijssel. En geniet van dit schitterende evenement met een lach naar het verleden. Volop Oldtimer-auto's, motoren, tractoren, stoommachines en nog veel meer. Doorlopend demonstraties voor jong en oud. Kijk op oldtimerdagen.nl In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kunnen kinderen tijdens de zomervakantie een echte archeoloog zijn. Op een nagebouwde opgraving leren ze spelenderwijs over evenoude voorwerpen... en kunnen ze in één dag hun archeologendiploma halen. Meer weten? Kijk op rmo.nl. Of kom in de vakantie naar Linneushof in Bennebroek... en ontdek dat een leuke dag uit helemaal niet duur hoeft te zijn. In Europa's grootste speeltuin vind je meer dan 350 attracties en speeltoestellen. En bij mooi weer is de waterspeeltuin de oase open. Kortom... Een dag vol actie voor jong en oud. Neem een voorproefje op linneushof.nl. En in Space Expo in Noordwijk ontdek je de ruimtevaart. Beleef de lancering van een Ariane-raket en stap aan boord van het internationale ruimtestation. Lanceer zelf waterraketten, help Flip de Beer bij zijn astronautentraining of maak een ritje in de astronautentrainer. Kijk voor meer informatie op space-expo.nl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 Bamboe als geluidsscherm, de eerste resultaten van de tuinvlindertelling. En het visretourwiel, waar op dit moment druk aan wordt gebouwd. We hopen maar dat die op tijd af is, want er komen toch een hoop snoertjes en schroefjes en water. En ik zag zelfs een pot vaseline, wat er al niet bij komt kijken. U bent beland in het tweede uur van Vroege Vogels. Ieder jaar ontstaat op de Veluwe rond deze tijd een geheel nieuwe wilde zwijnensoort. Het betreft hier een wild zwijn dat qua uiterlijk grote gelijkenis vertoont met het reguliere everzwijn, maar afwijkend gedrag vertoont. Zo is deze soort niet schuw, maar bijkans mak en bestaat zijn dieet uit. Oud bakketje bata, krentenbollen, ontbijtkoek en resten stokbrood met kruidenboter... van die supergezellige barbecue van gisteren met de buurtjes van Camping Velu Vreugde. Het is de Sous scrofa Touristica, oftewel het VVV-zwijn. Het wilde zwijnentoerisme bereikt deze dagen op de Veluwe zijn hoogtepunt... Dagelijks staan toeristen in de file om de wilde, ik herhaal, wilde dieren van dichtbij te zien. De beesten worden gelokt met zakken brood en koek en worden zo mak als lammetjes. En vandaar die bijnaam, VVV-zwijn. Een klein stukje uit een tv-reportage van Omroep Gelderland. Kijk eens, komt er eentje. Het is nog niet eens donker of de zwijnen komen hier al op de toeristen af. Want ze worden verwend met koek, brood en appels. Mag eigenlijk niet, hè? Nee, maar ja, anders komen ze niet, hè? Een <laughs> beetje lokken wat je doet uh, voor de kinderen en voor ons. Vinden we leuk. Nou, je kon het bijna aaien. Nou, was ik dat niet voor plan om te doen. Maar het scheelde niet veel. En de boswachter van het kroondomein, die laat het oogluikend toe. Waar het in een dierentuin vanzelfsprekend is... dat je de leeuwen en stokstaatjes geen broodmaaltijd door de strot duwt... mag het daar op de Veluwe gewoon. De natuur als attractiepark. Met domme dagjesmensen die gewend zijn dat het entertainment het op commando doet. Eh, net als in de Efteling. Door een roosje ligt de snurker, Lange Jan strekt zijn nek... en de wilde zwijnen eet het brood uit je hand. Leuk man. Met als gevolg dat de wilde zwijnen steeds opdringeriger geworden en niet in het bos blijven, maar de weg op wandelen. En dan is er volgens de faunabeheereenheid nog maar één oplossing. Afknallen. Door een roosje wordt altijd weer wakker. Lange Jan krijgt hoogtens een nekhernia. Maar het sprookje van de wilde zwijnen... ja, die leven waarschijnlijk niet lang en gelukkig. Thank mm -hmm. you. Gitarist Marco Tamayo leefde zich uit op de danza... van de Cubaanse componist Aldo Rodriguez. Welkom in tuinreservaten.nl Ons groene tuinenproject vordert gestaag. Uiteraard kunt u zelf meedoen, graag zelfs. Maar er komen ook steeds meer tuinreservaten die u kunt bezoeken... om de kunsten af te kijken... In de eerste twee weekenden van augustus, nu dus en volgende week... zijn er in Beekbergen bij Apeldoorn vier tuinreservaten gratis toegankelijk. Daar kunt u dus vandaag en komende zaterdag en zondag nog naartoe. De vier tuinreservaten noemen zich samen Forever Green. Meer informatie staat op onze website. Niet nu daar al kijken, eerst luisteren naar de reportage van Joost Huizing. Het is maar een heel klein stroompje. Maar dit is de oorsprong. Dit is echt de oorsprong van de Beek van Beekbergen. De oude beek. De oude beek, de echte oude beek. Geen gegraven spreng, oorborrelend oerwater. Anita van der Welen, uniek om zo'n bronnetje net achter je tuin te hebben. Geweldig. Hier is morgens naartoe te lopen door de wei met de honden... en dan even stil te staan bij dit geluid. Dat is fantastisch. En deze eerste twee weekenden van augustus... Kunnen andere mensen dat ook een keer doen? Het is heel leuk om te merken dat dit eigenlijk een soort van geheime plek in Nederland is. En dat heel veel mensen ook uit de directe omgeving niet eens weten dat dit hier ligt. Waar gaat de beek eigenlijk naartoe? Uiteindelijk mondt hij uit in de IJssel. We gaan de tuin in, want deze tuin en drie naburige tuinen die zijn deze weekenden open. Jullie zijn tuinreservaten, waarom? Dit stukje echt oergebied. Ja. Maar ook omdat we in de rest van de tuin, dicht bij het huis... Ja. ook zorgen dat er wat te beleven valt voor insecten, uh, voor vogels. Uh, niet alles uh, in alle hoekjes uh, weghalen. Planten laten uitzaaien. Hier en daar wat blad laten liggen. Ik wil het zien, kom mee. Takken ja. hopen. Ja. Wat heel bijzonder is, is dit plantje. Dit ja? is namelijk een plantje wat bijna uitgestorven is in Nederland. En alleen nog maar op plekken groeit. Waar dit, het echt dit groene? Echt, dit groene plantje is goudveil. Dat ken ik alleen van naam. Ja, en dit is het nou echt. Ja. Komt dat door dat het hier bij het water, dat Omdat hier water het is? echte oude beekwater, het schone het water is waarbij het floreert. Zo. Het ziet er niet spectaculair uit, maar het is het wel. En vooral ook in april, wanneer het in bloei staat. Dan heeft het een heel klein groen geel bloemetje. En dat is helemaal fantastisch. Nou, dan toch nu verder de tuin in. Een beetje glibberend de rand op van de oever. En dan komen we in uw tuin. Dit is tuin nummer 4. Van de Forever Green tuin. Forever Green. Een prachtige bloemenzee. Dit is de wildweide. Alleen inheemse bloemen. Jaarlijks één à twee keer maaien en verschralen. Ja, ja. Dit was een paardenweidje. Dit was ook een paardenwijk. En nu is het... Een wilde plantenwijk. Die elk jaar anders uitziet. Een ontwikkeling van brandnetel, zuring, naar deze mooie grashalmen met al hier en daar echte inheemse wilde planten. Nou, hebben jullie dit paradijsje, en het is een hele grote tuin. Ik ben er hartstikke jaloers op. Maar dit paradijsje, het hele jaar voor jezelf, waarom stel je het open? Een van de redenen is omdat dit zo'n mooi plekje is, het is leuk om dat te delen met mensen. Ja. We genieten er zelf elke dag van en toch is het leuk om het eens aan andere mensen te laten zien. Ja. En dan merk je dat andere mensen er ook zo van genieten. Even uh, voor die, uh, die jaloezie van mij, hoe groot is het? 2,3 hectare oh, in totaal. Meer dan 20.000 vierkante meter geloof ik. We gaan ja. heel ja. wat uurtjes uh, werken ja, ook wel ja. in de tuin. Langzamerhand komen we lopend in de buurt van het huis. Hier wordt het wat uh, geciviliseerder. Ja, langzaam naar het huis toe uh, wordt het wat gecultiveerder. Het leuke is ook dat er op allerlei plekken nu in die tuinen dingen tentoongesteld zijn. Wat, wat hebben jullie? We hebben een kleine kunstcollectie in de schuur ja. hangen. Mooie schilderijen. Gaan we onder een uh, mooi poortje door... Ja, helemaal begroeid met uh, een met rembler. Letten jullie er nou ook op dat je veel inheemse soorten hebt waar, uh, waar insecten en uh, vogels op afkomen? Absoluut, absoluut. Ik kies bewust voor planten. Als ik weet dat daar de bijen op afkomen, dan krijgen die absoluut een plekje. Hier kom bijvoorbeeld bij een echte bijenplant, Calaminta nepeta. Als je er langs loopt, je ziet al direct. Het beweegt gewoon. De bijen zoomen. Ja, Anita, bedankt. Ik ga naar een volgende tuin. Maar ja. wat mij opviel, het bordje van tuinreservaten dat zag ik nog nergens hangen. Nee, en dat, en dat zie ik nu en dat krijg ik nu. Dat krijg je. En Als je ontzett... belooft dat je het ergens bij de inhoud was. Absoluut, hangt. daar ben ik ontzettend blij mee. Het is trouwens nog een heel mooi bordje ook. Dat is een winterkoninkje. Ja, dat komt heel goed uit, want dat is mijn lievelingsvogeltje. Heel erg bedankt. Dankjewel, tot ziens. Graag. Dan komen we op Engelanderweg nummer 32. Dag. Welkom. Hallo. Dag. Rudy Schut. Dit is uw tuin. Dit is mijn tuin, ja. Hij is heel erg groot en heel erg spannend. En allemaal verschillende tuinen zijn het. Ik hoor in de verte al wat ja. muziek. En daar, daar komen we ook voor. Ja. Karen en Liedewij die spelen. Of, uh, Vio en Vio. Cello. Ja. Waar zijn ze? Zijn hier net ah, hier. Okay. Dan praten wij zo met u verder. Oké. Okay. Ja. Omdat het wat begint te regenen... gaat de muziek niet buiten, maar de tent in... De tent zal het waarschijnlijk eigenlijk zelfs nog wat beter klinken, want in Bachs muziek hoor je soms ook heel mooi de regendruppeltjes neerkomen. Maar soms breekt ook zeker de zon even door. Dus dat, uh, dat verzorgen wij dan. Uh, we spelen vijf van de tweestemmige inventies van Johan Sebastian Bach. dag, dag, Jan Schut, Joost Huizing. U bent mede-eigenaar van uh, dit, dit paradijsje. Dit paradijs, zeker, ja. Ja. Zullen we eventjes onder de paraplu de tuin ingaan? Ja. Want het regent een beetje, maar daar zegt u toch altijd van dat het goed is voor de tuin? Precies, zo is het. Niet te sproeien. Het is een hele mooie tuin. In vakjes. In vakjes. Wij hebben een huis in Engelse stijl en wij hebben onze tuin daarop aangepast, ook in Engelse stijl. Ah. Dus een beetje kamers. En dit is dan een nieuw gedeelte. En dat hebben we meer voor de vogels en de vlinders en de insecten. U bent niet voor niets aangesloten bij tuinreservaten. Precies. <laughs> nou, heten de vier tuinen bij elkaar Forever Green. Ja. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij het hier voor altijd groen willen houden. Het gebied werd bedreigd ja. door bouwplannen... Een hele grote manege met appartementen en met hele grote villa's. Precies. We hadden daar wat moeite mee. En dachten, laten we nou uh, al dat negatieve sublimeren. Maar laten zien aan iedereen hoe mooi het hier is. En ja. wat je doet als je dit soort bouwplannen in zo'n natuurgebied gaat plaatsen. Want uw tuin grenst ongeveer aan de Veluwe, aan ja, de natuur. Echt aan de rand van de Veluwe, ja. ja. Hier begint het bos. Hebt u dan ook de neiging om uw tuin een bos te maken of juist niet? Nee, dat mag niet. Want dit moet een open gebied blijven. Het bijzondere hier is wel dat dit een onderdeel is van de, van de verbindingszone tussen de Veluwe en de IJssel. Ja. Deze tuin hoort daar toe. Dat is ook een van de redenen waarom we hier weer bomen hebben gezet. Zodat de vogels zich makkelijk kunnen verplaatsen en andere dieren Hier die vlindertuin. Volgens mij houdt de regen al bijna op. Ja, het wordt minder. Het wordt lichter. En dan zo op de achtergrond nog vanuit de tent de muziek. Sprookjesachtig, hè. Ja. Daar in de verte ja. is net een ooievaarsnest geplaatst. Maar je, leeg nu. Hij, nee, maar hij is al vol geweest. Okay. Met een stelletje, wat ja. gezelligst om te klepperen. Ja, dat hebben we ook. Dat Regelmatig, ja. Dat is voor het gras niet zo leuk. Maar uh, dat is eigenlijk alleen maar in het voorjaar, hè. Als ze de emel uit het gras plukken, ja. diepe gaten maken ze dan. Nou ja, je gooit het weer dicht met je voeten, en tegen de tijd dat de tuin open gaat, is het weer mooi gras geworden. Dus je hebt er eigenlijk helemaal geen last van. En dan kan je zeggen, ik had een das in mijn achtertuin. Precies. <laughs> Mestputjes kan ik al nou laten zien. <laughs> Waar? Waar? Onder de heg. Moet je even de, de, kijken? Onder de heg. Het is een heleboel vlinderstruiken door. Tijd de vijvertuin, achter een roze tuin. Even gewetensvraag. Hoeveel uh, gif gebruikt u per jaar? Niks. Helemaal niet? Nee. Zo'n grote niet. tuin en dat gaat gewoon... Ja. Helemaal niet nodig. Je moet natuurlijk regelmatig met de schoffel dan uh, door het zand en door het grind. En uh, met zo'n mesje tussen de stenen. Ja, nou, dat is He? weer heel goed voor de conditie. Ja, ja, klopt. Nee, ik ben de afgelopen week drie kilo afgevallen. <lacht> nou, hier zat hij. Je ziet nog een net, beetje net, de rest, hè? Maar... Goed. Ik paar van die trolletjes onderin. Ik dacht eerst, toen ik de eerste keer zag dat een tuinman van ons, die hier een keer in de week komt... Die nooit binnenkomt. Ik denk: wat doet die mannen toch zo die het hier gedaan hebben? <lacht> en toen ben ik eens gaan neuzen en gaan vragen. En toen zei je me, Nee, joh, dat is van, van die das die bij jullie altijd die gaten graaft. Die heeft hier gewoon een mistputje. Die bakent zo zijn gebied af. En inderdaad, hele penetrante geur heeft het ook. Ja. Niet van een tuinman, <lacht> het is echt van een das. Een dasgeur. <lacht> Dank u wel. Na nou, Een klassiek stuk, dat zouden we eigenlijk altijd moeten doen, Wat klinkt dat gezellig. U hoorde twee stukjes van Johan Sebastian Bach. Uitgevoerd door Karen Dekker op viool en Liedewijf Faber op cello. En zij traden gisteren dus op hè, tijdens die open dagen van vier tuinreservaten in Beekbergen. U kunt er nog heen, vandaag dus en volgend weekend. Het is gratis en kijk voor meer informatie even op onze website. We gaan door met de bamboegluidsschermen. Een heel nieuw fenomeen, want wat zou het toch mooi zijn, hè? In plaats van hoge kunststof kunststofgeluidsschermen langs de snelweg... een haag van levend bamboe. Zo'n bamboescherm houdt geluid tegen, vangt stof... en geeft een wereld van asfalt en beton een beetje groen terug. Dat is tenminste het idee van Matthijs Griffioen van het ingenieursbureau Amsterdam. Maar het blijkt nog geen eenvoudig plan... Verslaggever Rob Buiter is samen met Griffioen op bezoek gegaan bij de man die je in Nederland moet hebben als je vragen hebt over bamboe: Charlie Jong van het Bamboe Informatiecentrum Nederland in Schellinghout. Matthijs Griffioen, onderweg van het IBA, het Ingenieursbureau Amsterdam, richting Schellinghout, richting de bamboekweker. Even gestopt langs de A7 om te kijken wat nou eigenlijk het effect van zo'n geluidsscherm langs de snelweg is. We staan nu op een plek. Waar we even van de wegbeheerder de deur mogen openmaken. Laten we eens even kijken. Ja. We staan hier nou aan de, de stille kant. Blatende schapen achter het scherm. Yes. Maar dan doe je de deuren open. Dan komen we. Oh, jij moet inderdaad meteen al uh, het niveau terugstroeven. Want het is ja, inderdaad uh, een pestlawaai. Het is een behoorlijk lawaai. En het is nog uh, ruim na de spits. Dus het is hier normaal nog lawaaiiger. Ik heb begrepen dat het eigenlijk voornamelijk de banden is wat je hoort. Hè? Het is uh, het, het bandengruis uh, wat je hoort inderdaad. En daarom heb je dus ook uh, wel ander type asfalt. Het zoab uh, asfalt. Maar ik weet niet, ik, zie, ik ben nog niet zo into asfalt dat ik in één keer zie of dit uh, zoap is of niet. Je bent meer uh, into geluidsschermen op dit moment. Op dit dus... moment wel, ja. We staan nou bij een glazen scherm staat een beetje achterover geheld, ja. zodat het geluid uh, naar de andere kant omhoog ketst. Precies. Uh, zitten ze er maar drachtig gestaan, ja, trouwens. Ja, is dus, uh, wel iets uh, relaxter. Ja. En hier een, PMMA scherm. Dat is dat uh, plexiglas achtige scherm. En in plaats daarvan zou jij nou graag een bamboescherm zien? Juist. Nou, we zijn onderweg naar uh, de kweker, dus uh, laten we daar eens even gaan horen wat hij uh, van het plan vindt. Ja. Matthijs, dan uh, verruilen we het geraas van de banden voor het geruis van het uh, bamboe. Hè? Ja, heerlijk. Bamboecentrum in uh, Schellinghout van uh, Charlie Young. Ik denk je wel, Informatiecentrum bamboeinformatiecentrum Nederland. informatiecentrum Nederland, dat ja, maakt niet kwalijk. We nee, hebben ambitie. Ja? Ja. We lopen hier nou rond tussen ja. een enorme verscheidenheid van, van bamboeplanten. Wat ik hier gedaan heb is uh, om uh, alle ongelovige Thomassen... Uh, zeg maar te overtuigen. Maar on ongelovige, Thomas. Moeten er dan zoveel ja, voorordelen weggewerkt worden over bamboe? Ja, wel. Want als je, als je het over bamboe hebt, dan heb je het al heel snel over een exotische plant. Dan heb je het al heel snel over wegistan. Iets waar je niet zoveel van af weet. D dat, dat idee van Matthijssen van het ingenieursbureau Amsterdam om ja. bamboe als geluidsscherm te gaan gebruiken. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Uh, als hij zelf uitzoekt of het geluid... Uh, moet bamboe wordt of niet. Het kan niet zo zijn dat ik dan uh, een, een studie moet financieren, ja, of ergens moet weten. Allemaal geluidsmetingen. Of geluidsmetingen, enzovoort, enzovoort. Ik zeg, zoek dat zelf maar uit. Wat, wat, wat natuurlijk wel mooi is op het moment dat je zo'n afgebroken vliegtuigvleugel uh, ziet ergens op de snelweg. En dat blijkt dan een geluidsscherm te zijn, als je tegenover gewoon die mooie bamboe achter je. Oh, mooi natuurlijke ja. product. Heb je het toch even een ander verhaal. Okay, hier, hier achter staat inderdaad een hele dichte struik. Ja. En en dit zou een geschikte soort zijn? Ja, dit, dit zou een geschikte soort zijn waar het niet... ...dat die zo hangt op dit ogenblik. Ja, dus wat moet je doen? Je moet hem korter houden. Je moet hem verzorgen. Je moet er wat mee doen. En dan zit je alweer met uh, de verzorgers van de snelweg in, in Nederland. Ja. Uh, de eerste vraag die ze stellen is... ...moeten we er wat aan doen... Uh, op het moment dat we dat niet doen, dan gaat die hangen en dan doen we het dus niet. Zo'n glazen scherm wat we ja. vanmorgen hebben gezien, Matthijs, ja. moeten ze volgens mij ook minimaal één keer per jaar nou, aanlappen. Reken, reken maar uit hoeveel wat het kost. Toevallig zegt Charlie, van, ja, ik moet uitzoeken hoe het zit met het geluid. Maar ooit zijn hier wel eens metingen verricht uh, op dit, uh, zelf, bij dezezelfde kweker. En daaruit blijkt dat er wel degelijke geluidsreductie uh, te behalen valt met bamboe. Maar we gaan eerst op een locatie... Uh, proberen waar het niet verplicht is, ja, ja. maar wel gewenst ja. is. En dan kunnen we informatie verzamelen. Smart. Daar zijn genoeg locaties in Nederland uh, die dat, uh, ja, waar dat dan heel goed zou kunnen. Juist. Ik denk dat het psychologisch ook zo werkt. Op het moment dat je daar dat groene scherm neerzet, als geluids- en als zichtscherm, ja. dat, je, dat de mensen daar sympathiek tegenover staan. Ja? En... Uh, er zijn nog andere mensen die daar ja, sympathiek tegenover zouden moeten staan. Er zijn er en regeringen, want die zijn op dit moment gigantisch aan het bezuinigen. Nou, wat wij wel hebben gedaan, is uitgerekend wat dat betekent... op het moment dat je geluidsscherm neerzet en uh, zeg maar, bamboestruiken naast elkaar. Dat scheelt duizenden euro's per meter. Dat scheelt... Uh, ik dacht dat de verhouding 1 op 8 was. Dat is toch al wat. Ja. Maar als ik dan nog even een ander vooroordeel van bamboe in de strijd mag gooien. Ja. Mijn buren hadden ooit bamboe... Ja. Ik kom de wortels nu nog tegen in mijn tijd. Ja, je krijgt gratis bamboe. <laughs> ja. Je, ja. Krijgt gratis bamboe je betaalt de vermogen en je krijgt gratis bamboe. Ja, okay. maar de, daar zit de wegbeheerder natuurlijk niet op te wachten. Ja, als dat op een gegeven moment door het asfalt ja, omhoog dat komt. Is, er zijn bamboe die helemaal niet woekeren. Bovendien uh, zit bamboe niet dieper dan zeg maar 50 centimeter maximaal in de grond. En wat ik weet van asfalt, ik weet niet veel van asfalt, maar wat ik wel weet is dat het daar niet doorheen komt. En op het moment dat je het daar opsluit en nogmaals, Verzorgd, Minimaal verzorgd. Dan kan je bamboe op een bepaalde hoogte houden, waardoor het niet hangt. Als je uh, op bezoek gaat, nu is het een mooie tijd om in Shanghai op bezoek te gaan. Je hebt de weg tussen Shanghai Airport en de stad. Je gaat met de snelste trein ter wereld, soef er langs, allemaal bamboehagen. Ik heb toevallig gevraagd daar, waarom? Is het geluids? Is het een schoonheid? Dubbel, zeggen ze. Allebei. Allebei. Wie er die er is ervaring mee. Er is ervaring mee. Ja, sowieso. Ja. Er is ook wel eens gesproken over uh, vangrelen van uh, bamboe. Ja, daar is over gesproken. Maar, maar misschien... zou zo'n zo geluidscherm daar ook nog uh, een functie in kunnen hebben? Om, om, uh, nou ja, ja, maar dat houdt een heleboel tegen. Moet je even bedenken, op het moment dat je dat riet remt. Als je heel veel riet uitplant ergens. En je gaat er doorheen, ga je er moeilijk doorheen. Die banden gaan... Uh, uh, die die, die, ga, die gaan die niet meer door die draaien niet meer door en kijk maar wat wat hier in die struik is. je hier zo die je kan je vasthouden en je gaat je gaat het water niet in. Uh, ja. Ja, wat. en hij veert hij veert net zo hard weer terug. Charlie Young hangt nou helemaal in de bamboestruik en inderdaad ja je komt niet verder hè? Nee, je komt niet verder. Nee. Welke moeite je ook doet je krijgt je krijgt wel eens uh, verhalen van van ik ben. Uh, ik, ben, ik was verdwaald in een bamboebos, Nou, verdwalen kan je niet. Je kan nog eens vastzitten in dat bamboebos. Ja, op een bepaald moment. Zeker dat Hollandse bamboebos. Nog een voordeel. Ja, sowieso. Ja. Maar goed, in Nederland dus nog geen praktijkervaring. Tijd voor een hartstochtelijke oproep aan de wegbeheerders om dat experiment <laughs> aan te gaan. Nou, dat lijkt me inderdaad ook. Nee, we zijn inderdaad nu. Het is al eerder bedacht, ook al in Nederland. We, zien, we denken dat er vooral door de beheerders nog wat koud watervrees is. We zijn dus inderdaad gewoon lekker op zoek naar enthousiaste wegbeheerders die denken van ja, hier kan ik enerzijds heel veel geld mee besparen. En anderzijds bied ik een veel mooier product aan, aan de mensen die er omheen wonen. Want ook in de normen staat al aangegeven dat een groenscherm gewoon veel prettiger is voor de mensen die erachter wonen. Dus uh, ja, we gaan er geld mee besparen en we gaan er geluk mee toevoegen aan Nederland, op, uh, en wie wil dat nou niet? Een beetje geluk toevoegen aan ons wegennet. Mocht er nou iemand van Rijkswaterstaat of een andere wegbeheerder luisteren... die het idee van het ingenieursbureau Amsterdam wel ziet zitten... wij brengen u graag met elkaar in contact. Kijk op vroegevogels.vara.nl Zo herkenbaar, Chopin. Dit was de minutenwals uitgevoerd door pianist Vladimir Ashkenazi. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De olievervuiling in het Nigeriaanse Ogoniland is veel groter dan werd gedacht. Dat blijkt uit het donderdag verschenen rapport van het Milieuagentschap van de Verenigde Naties... Niet alleen het drinkwater is met olie vervuild... maar ook bijvoorbeeld kankerverwekkend benzeen is in de bodem gevonden. Oliemaatschappij Shell heeft altijd gezegd... het gebied rond de lekkages schoon te zullen maken. Maar volgens de onderzoekers gebeurt dit veel te oppervlakkig. De bodem zou tot vijf meter diep gezuiverd moeten worden. En dat kost minstens 25 jaar. Evert Hassink van Milieudefensie, die het gebied heeft bezocht... spreekt van de grootste olieramp ter wereld... Hoe ziet het er daar nu uit, vroegen we hem? Ja, je ziet op zich voor een leek een prachtig bos, maar tot je beter kijkt... en dan zie je dat, dat tot, tot op een meter de bomen onder de olie zitten... omdat met hoog water het, het olie allemaal weer naar boven komt. Je ziet een grote vlakte waar een mangrovenbos stond... maar ja, dat, dat is verbrand bij een olielekkage. Dus ja, er rest dan niet meer dan een grote zwarte vlakte met olietrap... waar nog een beekje doorheen stroomt, waar geen vis meer in leeft... zodat de mensen ook niks meer hebben om te eten. Het was een heel rijk gebied, maar omdat uh, het bodemleven eigenlijk helemaal verdwenen is, vind je er ook nauwelijks meer, uh, meer andere dieren. Die zijn allemaal gevlucht naar uh, nou ja, gebieden waar minder olie uh, gelekt is. Wat gaan jullie doen als milieudefensie? Nou, wij uh, zijn bezig met drie rechtszaken en dit rapport maakt, uh, denk ik, heel goed duidelijk dat Shell onder de maat heeft gepresteerd. En verder zullen we er ook bij de Nederlandse regering op aandringen om beter toezicht te houden op, op hoe Nederlandse multinationals zich gedragen wereldwijd, want het ja, kan natuurlijk niet dat een Nederlands bedrijf 50 jaar lang de boel daar zo verprutst. Wetenschappelijk nieuws. De aarde had miljarden, had miljarden jaren geleden mogelijk twee manen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers deze week in het wetenschappelijk vakblad Nature. Ze denken dat de ene maan is opgeslokt door de ander, onze huidige maan. Volgens de onderzoekers moet de eerste maan in botsing zijn gekomen met de tweede. Dat zou de onregelmatige, wat vorm van de maan nu verklaren. Aan de, kant die de, uh, aan de kant die naar de aarde is gericht... heeft de maan uitgestrekte vlakte... terwijl de achterkant veel rotsachtiger is. Ook is de korst aan de achterzijde een stuk dikker. Water. Het kabinet mag dan hebben besloten... dat het onderwater zetten van de Hedwiggepolder niet meer aan de orde is. De Europese Commissie denkt daar anders over... Dat blijkt uit een via de Volkskrant uitgelekte brief van de commissie aan staatssecretaris Bleker. De ontpoldering was door het vorige kabinet vastgelegd in een verdrag met Vlaanderen. Deze maatregel is bedoeld als natuurherstel ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde. Het huidige kabinet heeft een alternatief plan voorgesteld. Waarbij onder andere een, onder andere een kleine polder bij Vlissingen onder water gezet wordt. De commissie vindt dit onvoldoende en overweegt nu juridische stappen. Een ontdekking. In China hebben wetenschappers de grootste paddenstoel ter wereld ontdekt. Het gaat om de F. ellipsoidea. Een paddenstoel van wel 10 meter lang en zo'n 80 centimeter breed. Hij werd gevonden aan de onderkant van een boom op het Chinese eiland Hainan en weegt naar schatting bijna 500 kilo. Tot nu toe had een zwam in de botanische tuin van het Britse Kew Gardens de eer... om door te gaan als de grootste. Die had een omtrek van 4 meter. Maar wat is eigenlijk de grootste paddenstoel van Nederland? Meadow Boomsluiter van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De grootste paddenstoel van Nederland, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet van iemand die er één thuis heeft liggen... een gedroogde, platte, tonderswam van ongeveer 1,20 meter. Maar wat is de grootste? Uh, en het zou leuk zijn als uh, wij als uh, Mycologische Vereniging uh, daar hulp bij krijgen van uh, mensen die uh, vandaag uh, gaan wandelen in het bos. En uh, die uh, de paddenstoelen kunnen vinden. En dan zou ik vooral kijken en opletten, grote stukken hout heb je nodig voor een grote paddenstoel. En dan zou ik opletten op uh, houtzwammen, in het bijzonder platte tonderzwam en de echte tonderzwam. Ja, maar wat is nu de grootste paddenstoel van Nederland? Dat is de vraag. Als u een grote paddenstoel in Nederland bent tegengekomen... is dat misschien dus wel de grootste. Laat ons het weten via onze website vroegevogels.vara.nl. En trouwens, de grootste paddenstoel is wat anders dan de grootste schimmel ter wereld. Dat is de sombere honingswam. Die groeit in het oosten van de Amerikaanse staat Oregon... en beslaat zo'n 880 hectare. Hij is daarmee het grootst levende organisme ter wereld. Water. Ja, hier op rechts hoor ik ook water een beetje bubbelen en stromen. U hoort af en toe wat grommel. Het water begint hier nu te stromen in het visretourrad. daarover zo meteen meer. Eerst een bericht over kwallen. In het Grevelingenmeer is vrijwel de hele populatie oorkwallen uitgeroeid door een parasiet, de kwalvlo. Ik kan me voorstellen dat niet veel mensen daar wakker van liggen. Maar er is daar onder het wateroppervlak iets aan de hand wat biologen wel opgewonden maakt. Die kwalvlo heeft, door honger gedreven, een andere kwal ontdekt als gastheer. Namelijk de Amerikaanse ribkwal. Ja, nou en, hoor ik u nog steeds denken. Een parasiet die van de ene kwallensoort overspringt op de andere. Big deal. Inderdaad, big deal. Want die kwallen verschillen heel erg van elkaar. Het is dan ook uitzonderlijk dat parasieten zo makkelijk overgaan op andere slachtoffers... als die niet heel nauw met elkaar verwant zijn. Of de vlo zal overleven, is de vraag. Want de eitjes van de ribkwal, ja, die lust hij niet. Meer hierover is afkomstig van natuurbericht.nl. En dat vindt u allemaal ook op onze website. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Muziek uit een van de Laurel and Hardy films. Antics was dit op muziek van de Amerikaanse componist Leroy Shields. Dit weekend is de Nationale telling. Overal in Nederland, in tuinen en op balkons wordt geteld. Van oranje tipjes en dagpauwogen tot kleine koolwitjes. En u kunt meedoen. Inge Koopmans van de Vlinderstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de, de telling is vrijdag begonnen, nu dus nog bezig. Heb je al een tussenstand? Die heb ik. Uh, net als vorig jaar staat de kleine vos nu uh, bovenaan. Ja. En die wordt eigenlijk op de voet gevolgd door de Atalanta en het klein koolwitje. Oké, okay, dat zijn ook de soorten die ik, die ik ken. En die zijn ook het meest voorkomend, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja. Tijdens dit weekend zijn die dan het meest geteld. En bij welke vlinders uh, valt die score tegen? Uh, nou, de dagbouwhoog valt een beetje tegen. Maar dat hadden we ook al wel verwacht. Ja, waarom? Doet het, uh, de laatste jaren doet hij het toch niet zo heel goed. Nee. Die gaat, die gaat erg achteruit. Uh, en ook de, de Argusvlinder valt heel erg tegen. En dat is ook zo'n vlinder die... Ja, eigenlijk tien jaar geleden zag iedereen die wel in zijn tuin. En tegenwoordig is het echt een beetje een zeldzaamheid aan het worden. En hoe zou het kunnen komen dat juist die soorten nu teruglopen? Uh, waarschijnlijk komt dat doordat er eigenlijk steeds minder ruimte is voor vlinders. Uh -huh. uh, steeds meer tuinen worden betegeld, bestraat, grind erin en siergrassen en dat soort dingen... En dat is voor vlinders eigenlijk niet zo goed, want uh, daar valt voor vlinders niets te halen. Nee, dat is een van de redenen waarom wij natuurlijk zo druk bezig zijn met onze tuinreservaten. Precies, ja. ja. Nog heel even, hoe moet ik tellen? Zijn er regels? Uh, er zijn wel wat regels, ja, een beetje globaal is dat. De bedoeling is uh, dat je ongeveer een kwartiertje uh, telt. En we gaan er dan vanuit dat je, dat je in een kwartiertje een rondje door je tuin kan. Mm -hmm. Als dat nou niet kan, dan uh, mag het ook ietsje langer. En uh, tijdens dat rondje noteer je eigenlijk alle vlinders die je ziet. Ja, moet je ze wel herkennen natuurlijk. Ja, precies. Ja, daar hebben we een, uh, een hulpmiddeltje bij. Op onze website staat een kaart met alle vlinders die je in je tuin kan verwachten. Die staan daarop met wat kenmerken en een plaatje. Ja. En natuurlijk de naam erbij. Het is niet echt lekker weer om vlinders uh, te spotten. Nee, vandaag niet. Nou, net was het zonnetje er even door uh, hier in Wageningen. Maar ik hoop dat het nog een beetje opklaart. Ja. Nou, mensen kunnen nog meedoen vandaag en je gaat zelf dus ook nog tellen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ik ga vanmiddag nog even tellen. Heel kort, waar hoop je op? Wat hoop je um, te zien? Ik hoop op een distelvlinder. Ik help het je hopen. Inge Koopmans van de Vlinderstichting. dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor dit gesprek. Vlinder ook mee. Ga naar onze website voor meer informatie over de tuinvlindertelling. En van de tuinvlinders gaan we door naar het eentje. Het is een van de liedjes die vara collega Witske Loebes speciaal schreef voor Vroege Vogels. Net nog at ze uit het handje van een bloemgejurkt kind. korstjes brood en oude kapjes, honderd kruimels in de wind. En de zon scheen in het water En de zon scheen op het groen En zij dompelde zich onder In een eindeloos seizoen In een eindeloos seizoen Daarna kan Rondje zwemmen, ter vertering van het spijs. Even langs wippen bij moeder, want dat stelde ze op prijs. En dan strak is nog een dutje, wat zij alle dagen deed. Met haar snavel in haar veren, even weg van de planeet. Even weg van de planeet. Maar die middag liep het anders. Met de stroming meegevoerd kwam daar nogal onverschrokken een vrij energieke woord. Hij leek speels en levenslustig, wat haar mond er kwaken deed. Tot hij ijskoud plaats wou nemen op haar beige veren kleed. Op haar beige vieren. maakte dat ze wegkwam, maar hij spatte door de plas. Ze ging angstig kopje onder, maar zo listig als hij was. Oh, ze voelde hem zijn gang gaan, op haar rug en in haar zij. Pas na uren, dagen, maanden, leek het eindelijk voorbij. Leek het eindelijk voorbij. Na een dag of dertig broeden kroop een eentje uit een ei. Dat de toekomst tegemoet zwom, opgewekt en fris en blij. Het van Lubis. Wij zijn eindelijk toe aan onze, ja, ik mag wel zeggen, kermisattractie. Het ziet er tenminste een beetje uit als een uh, mini kermisattractie. zo eentje ja, die je in Madurodam zou kunnen tegenkomen. Het gaat veel vissenlevens redden, althans. Dat zegt de uitvinder van het visretourwiel, ingenieur Frides Lameris. Hij kreeg hiervoor uh, onlangs een duurzaamheidsprijs. Frides, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent sinds acht uur, of moet ik u zeggen? Nee, alsjeblieft. Je bent sinds 8 uur vanochtend bezig geweest met bouwen. Ik denk, nou ja, die is dan na een half uurtje wel klaar, maar je bent echt. Hij is net af eigenlijk. Net net af, ja. En uh, nou, hou ons niet langer in spanning, zonder meteen helemaal in te gaan op de werking ervan. Wat is het? Hiermee kunnen vissen in energiecentrales uh, die ingevangen worden in het koelwatersysteem levend teruggezet worden naar zee. Want dat is nu niet het geval. Uh, voor een belangrijk deel sterven de juveniele vissen, de jonge visjes... in koelwatersystemen van energiecentrales. Ja. Uh, nou is dit radio, dus we moeten even aan de kijker, uh, bedoel aan de luisteraar gaan duidelijk maken... Nou ja, waar wij in ieder geval nu aan, naar aan het kijken zijn. Uh, omschrijf het zelf eens. Wel, uh, het is een uh, rat met hele speciaal gevormde schoepen. Die schoepen die maken het mogelijk om de vissen zonder enige vorm van geweld... over een grote hoogte terug te zetten naar zee. Maar omschrijf eerst eens hoe het eruit ziet. Oh, het is, een, uh, ja, het is een, een hoepel, zeg maar. Hè? Een, uh, een, ho een hoepel zonder spaken. Een groot, wiel in een, groot een, wiel in een doorzichtige bak met water. Ja, dit is een schaalmodel. 1 op 12,5. Dus in werkelijkheid moet je je voorstellen dat uh, dit 12,5 uh, uh, maal zo groot is, uh, diameter 10 meter, ja. is, uh, is normaal in uh, dit soort installaties. Het rad draait langzaam rond, want er uh, komt een uh, tuinslang uit een grote groene bak die je hebt gevuld met water. Uh, die tuinslang komt uit in een klein bakje, uit dat bakje stroomt water. En daardoor gaat, nou ja, vanzelfsprekend als een standaard waterrad, dat de rad dus draaien. Ja. En de schoepen die zijn ja, anders gevormd dan normale schoepen, van ah, okay. een, bijvoorbeeld een waterrad. Daar zit... Uh, het geheim van de smid, zeg maar. Ja. He, ik bedoel, die schoepen zijn zo gevormd... dat bij de instroom de vissen niks te lijden hebben. De vorm van de schoep... De instroom is gelijk aan de natuurlijke stroming, dus vissen ondervinden daar geen uh, vorm van geweld. Ja, ze hebben geen hindernis uh, daar naartoe, bedoel je? Absoluut niet. En op het moment en tijdens het naar beneden draaien ja, uh, blijven die visjes rustig in de schoep zitten, uh, die kunnen daar rustig verblijven. En op het moment naar buiten stromen, en daar zit een heel speciaal uh, onderdeel van de vinding, is het niveau van het water in de schoep gelijk aan het te ontvangen waterniveau. Dat is heel belangrijk. Dat op het moment dat het water uitstroomt... Ja, dat ze niet plonzen, bedoel je? Plonzen ze niet? Nee, dat gaat heel geleidelijk. Dus ze hebben een, een gedurende een lange periode... de mogelijkheid om uit de schoepen te zwemmen. En dat gebeurt zonder enige vorm van geweld. En het bijzondere daarvan is dat op het moment dat het... Uh, App wordt of vloed, kan ik de rotatiesnelheid van het wiel aanpassen. zodat de uitstroom altijd zonder vorm van geweld gaat. Okay, dus het getij heeft daar geen invloed op? Dat is nou juist, uh, uh, ja, dat klopt. En dat is nu juist uh, de essentie van de vinding. Ja, de essentie van de vinding. Je klinkt een beetje als een moderne Willy-Wortel, maar dat ben je niet, hè? Ik heb niks met vissen en ik heb niks met uitvinden, maar ik vind wel... <laughs> niks met vissen? Nee, ja, ik eet ze en ik vind ze lekker. En... Maar nee, hoe, nee. hoe kom je dan bij deze vinding? Uh, ik heb uh, voor energiebedrijven vergunningentrajecten uh, bewerkstelligd... en daar was ik de coördinator van en ik kwam daardoor in aanraking. Je was ingenieur in ook voor de Vissen energiecentrales, hè? Ja. Ja. Ja. En ik heb dus de vergunningentraject gedaan en uh, daardoor kwam ik in aanraking met uh, dit onderwerp. En ik vond, als, als rechtgeaarde werktuigbouwer, overal is er een oplossing voor. En ik ben gaan schetsen en ik ben gaan praten met uh, marinebiologen, met, zeebi met uh, ecologen. En ja, het product is eigenlijk ondanks mijzelf ontstaan, omdat... Uh, vanuit de deskundigen van de marinebiologen... kreeg ik steeds aanmoedigende opmerkingen van... hé, hey, dit is interessant, dit is nieuw, dit is goed. Maar ja. jij werkte bijvoorbeeld bij zo'n energiecentrale... en jij zag hoeveel vissen daar het loodje legden. Moet ja. ik dat zo zien? Ja. Ja. Want waar moet ik dan aan denken aan hoeveelheden? Uh, nou, per centrale kunnen dat 100 miljoen stuks vis zijn... 200, 300 miljoen stuks vis, juveniele vis, per... per jaar. Zoveel? Ja. En dat gaat dan alleen om die kleine visjes, hè, begrijp ik. Ja, want de grote vissen die kunnen ze over het algemeen vrij aardig wegjagen. Want de grote vissen zijn ook sterk genoeg om weg te zwemmen. Maar de jonge visjes, ja, uh, die gaan gewoon mee de stroom in. Die, hebben, die kunnen ze niet, niet verzetten tegen, uh, zelfs al is het een langzame... Uh, stroming naar binnen toe. Ja. Maar worden ze, als ze dan eenmaal naar buiten zijn, niet meteen weer hup, opnieuw naar binnen gezogen en dat ze in een soort uh, ja, visuele cirkel terechtkomen? Dat, uh, ja, als ze het leuk vinden, zouden ze het moeten doen, maar ja. uh, dat moeten ze natuurlijk niet doen. Uh, dat is natuurlijk een, uh, het ontwerp van de Centraal moet zo zijn dat uh, opnieuw inzuigen natuurlijk niet, niet uh, nog een keer kan plaatsvinden. Hè, dus de, de, de uitmonding van uh, de uitstroming van. Het terugkeer van het water moet natuurlijk ver verwijderd zijn van de inzuigopening. Ja, ik vind het wel raar. Hè? Het is eigenlijk vreemd dat uh, energiecentrales niet verplicht zijn... om zo'n soort pomp te hebben. Jawel. Kijk eens, dit is nieuw. Uh, de energiecentrales worden wel... Uh, in de vergunningen uh, wordt heel duidelijk gezegd van... er moet iets gedaan worden aan die vissen. Uh, uh, nou ja, mag ik het zo zeggen? Ik vind dat het niet... Uh, de systemen die op het toegepast worden... Die, die werken naar mijn smaak niet echt goed... En uh, mijn vinding is opgericht om het werkelijk perfect te laten werken. Dat er, ge dat er geen één visje het loodje legt? Nou, er zullen wel visjes het loodje leggen. Kijk, ik bedoel, uh, als je nagaat nou dat de centrales die gebruiken 60 kuub koelwater per seconde, één centrale... ja, dan gaat best wel eens een visje dood. Maar ja, goed, die gaat op een nette manier weer terug naar zee. Want wat gebeurt eigenlijk met zo'n visje? Stel dat jouw, want dit is nog een, dit is een prototype. Hij wordt nog niet toegepast. Wat gebeurt er die visjes? We hebben dan naar binnen. Die komen dan in dat filter. Te, worden ze dan daarna geplet, vermalen? Wat gebeurt nee, nee. er? Uh, kijk, op dit moment bedoel je? Ja. Nou, uh, op, nu worden ze uh, vanaf de fijnzeven uh, met meer of minder geweld. Uh, teruggeleid uh, naar zee. En dat kan zijn dat de zeven worden schoongespoeld. Tegenwoordig, uh, er zijn ook bedrijven die op het ogenblik uh, ervoor zorgen dat de visjes voor de fijnzeven worden afgevangen. Dat is heel interessant. Dat is ook nodig voor het visretourwiel overigens. Um, uh, en dan heb je een stroming water met veel jonge visjes erin. Dus dat is voor de fijnzeven kun je als je die fijnzeven steeds goed rond laat draaien, kun je met bakjes die voor de fijnzeven uh, geplaatst zijn en de fijnzeven die draaien rond, kun je de visjes afvangen. En die visjes, die komen in dat bakje terecht en die worden teruggeleid met mijn wiel. Oké. Okay. Ja, het is, het is het, eigenlijk, het is eigenlijk zoiets simpels. Hè? Ja, de meeste goede uitvindingen ja. zijn simpel. Nou, ja. of ben je het niet meer mee eens? Nou, nou het is, er moet heel veel over nagedacht worden om het op een goede manier te doen. Kijk, eens, het lijkt heel simpel, maar er is echt goed over nagedacht om, om vooral zeg maar de regelkringen. En daarom heb ik zo'n schaalmodel gemaakt. Ik wil laten zien dat er met één simpele regelkring dit hele apparaat te bedienen is. En uh, ja, dat overtuigt denk ik toekomstige aanschaffers van het apparaat. Ja, over toekomstige aanschaffers gesproken. In mijn boekje, dat kan aan mij liggen, staan uh, directeuren van uh, kolencentrales... nou niet uh, bekend als de meest milieuvriendelijke types. Dus waarom zouden ze zo'n ding willen aanschaffen? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, in die zin dat... Uh, nee, ik, ik neem ik... toch aan dat je hoopt dat je hier geld mee kan gaan verdienen? Uh, absoluut. En uh, Kijk eens, uh, de, de energiecentrales, de, de energiebedrijven profileren zich toch wel als heel duurzaam ja. hè, in het nieuws. Daar lachen wij hier altijd hartelijk om. Ja, ja maar goed, dat, is natuurlijk, uh, dat moet ook zijn beslag kunnen krijgen. Kijk eens, uh, industriële installaties uh, bouw je niet in, in, in een jaar, in de twee jaar. Dat heeft zijn tijd nodig. Dus ik begrijp best dat het even duurt voordat men... Uh, uh, de duurzame en het maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, en, en het duurzame aspect dat het enige tijd meebrengt. Voor dus jij denkt wel dat er motivatie gaat zijn bij directeuren van bijvoorbeeld codecentrales om iets diervriendelijks toe te passen bij een toch al nogal milieu onvriendelijk ja, systeem? Ja, ja, ja natuurlijk. Uh, zeker. Kijk, uh, daarom timmer ik ook aan de weg. Want ik bedoel, uh, men moet ook de kans hebben om uh, kennis te nemen van het systeem. He, dus uh, uh, uh, uh, uh, er is ook van mijn kant is er een soort verplichting om duidelijk te maken dat dit systeem er is. Ja. En uh, ja, ik hoop dat het opgepikt wordt aan de andere kant. Maar daar heb je toch wel een beeld van? Je hebt daar ook gewerkt. Dus je zal toch ook moeten weten hoe mensen hier tegenover staan? Goed, ze zijn er positief tegenover. Ja? Ja. Um, het, het wordt nu nog niet toegepast. Kan het toegepast worden bijvoorbeeld bij centrales die er al zijn... of die in aanbouw zijn, bijvoorbeeld in de Eemshaven? Uh, dat, ja, dat, kijk eens, in bestaande centrales is het altijd lastig om uh, iets uit te breiden. Dat is vaak heel erg kostbaar. En dat wil nog niet zeggen dat het dan meteen goed gaat. Dus dat is wel lastig. Uh, het mooiste is natuurlijk uh, als centrales uh, gereviseerd worden. En uh, dat worden op het ogenblik uh, een aantal centrales uh, in Nederland. En ja, nieuwbouw is natuurlijk de beste optie... Omdat je je dan alles optimaal kunt inrichten uh, uh, om, om de installatie zo visvriendelijk mogelijk te maken. Ja. Zou je niet op andere manieren ook vissen kunnen wegjagen met uh, geluid of, uh, of afschrikken? Ja, dat wordt gedaan en uh, met meer of minder succes. Ik ken daar zelf de details niet van. Ik ben uh, wat dat betreft geen wetenschapper, maar ik weet dat daar veel uh, aandacht naartoe gaat. Ja. Uh, er, wordt ook, uh, er worden ook allerlei onderzoeken gedaan. Maar ja, uh, nogmaals, uh, een, een, visje, een klein, uh, jong visje dat een belletje tegenkomt... of schrikt van geluid of licht. Ja, dat kan wel schrikken. Dat kan, maar goed, het gaat toch naar binnen. Ja. Uh, uiteindelijk komen die toch terecht op de fijnzeven. De juveniele vis, daar gaat het vooral om. En dat is 97 procent van de populatie. Hè? Ja. Even een voorspelling voor de toekomst. Waar komt het eerste vis retourwiel te staan? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar... Waar, hoopt, waar hoop maar je? ik hoop natuurlijk, eh, ik heb in het, in het noorden... Groningen was zo vriendelijk om mij een, een prijs toe te kennen. Dus eh, ik zou zeggen, eh, Groningen doe je best. Eh, eh, laat eens een keer zien dat het ook, eh, ook daadwerkelijk kan worden toegepast. Vredes is uitvinder van het visretourwiel. We gaan er zo even wat foto's van maken. Die komen op onze website staan. Wilt u zien hoe het eruit ziet, dan moet u gewoon even kijken op eh, vroegevogels.vara.nl. Eh, Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. De natuurkalender. De eerste lingen van deze week. We gaan nog even terug naar onze Venolijn. 035 6711 338. Partier un peu. We Weggaan is een beetje sterven. Zoals de Franse schrijver Alphonse Alain ooit zei. Hallo, dit is Annelies Kip. Middelburg. Woensdag. Savonds kwart over negen. Nog 20 graden, geen wind. En je zit even nog een poosje buiten op het balkon en er ontbreekt iets. Het klopt niet meer. De lucht is leeg en het is bijna helemaal stil. De gierzwalen die gisteren nog vrolijk met grote groepen rondzwierden zijn vertrokken. Het is bijna om te huilen. Afwachten tot volgend jaar. Dag. De plannen voor de aanleg van de Blankenbergtunnel eh, brengt de natuur in Midden-Delfland in gevaar. Een van de bedreigde gebieden is het Volksbos, waar we afgelopen voorjaar een reportage over hadden. Natuurmonumenten is een handtekeningenactie begonnen tegen de geplande aanleg van de tunnel. En op onze website kunt u deze petitie ook tekenen. Kijk even op eh, vroegevogels.vara.nl op die site staat nu ook een linkje naar die foto waar Kees Moeilijk het over had. U weet wel, de onfortuinlijke koolmees in de vleesetende plant. En uh, ook een linkje naar de reportage van Omroep Gelderland over die zwijnen. U weet het wel, die VVV-zwijnen die worden gevoerd op de Veluwe. Maar gaan zo plaatsmaken voor onze collega's van OVT. Daarin onder andere een uh, terugblik op de eerste anti-kernenergieactie. Tot zover een hele fijne zondag gewenst en heel graag tot volgende week. Dag. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de eredivisie. AZ-PSV. Ondertijd laat doelpunnen. Prachtig doelpunt van AZ. Ado-Vitesse. Doelpunt voor Ado Den Haag. De Graafschap Ajax. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap. En nac 20. Voor de goal. wordt verkomt en de goal. LOS langs de lijn. Vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.